doen En dat is uh, bijvoorbeeld uh, onze sponsoren bedanken. Oh, de telefoon. Momentje hoor. Hey, moment. ja, hallo, Marcelo. Je moet bij de uh, tweede dakkapel uh, linksaf en dan uh, vind je het vanzelf. Oké, okay, ja, goed. Uh. Uh, de sponsoren uh, West-Holland Weidingport voor de eerste keer uh, sinds uh, de opening zo'n beetje uh, uh, is uh, Joop, eigenaar van West-Holland. Een applaus voor, voor deze man, want uh, daar drinken we al hele jaar gratis van. De postertjes worden gedrukt door drukkerij Screenhouse. Ja, ja, ja, en, uh, ja, ja. Uh, uh, oh jee, en daar, daar is... Uh, daar... Ik had dus typisch weer een verkeerde kanaal het kanaal het is er heel erg als uit uh, Madrid om uh, de, de, de bischop te openen van de bischop, ja van de bischop. Goedenavond allemaal. Goedenavond. Hartelijk welkom. Okay. Ik heb zo'n zware zak, ik zal even de <laughs> zak uitmaken. Oh, gaan... gaan... Sorry, schat, ja, ik ga hem vinden. allemaal nog net op het nippertje, zeg. Ja. Oh, zie je. Jongen, jongen, jongen, jonge, dat men er een nou, de mensen ook rondom bij zijn. Nou, we een goede kans doen. Oh, dan gaat u wat. Is er nog iemand voor een pepernoot? Ja. Ik heb ze mee, hoor. Ik heb ze <laughs> De telefoon heb ik denk ik niet nodig, hè? Nee, ik heb maar twee handen. Uh, dames en heren, hartelijk welkom in Galerie Haars, De galerie voor Hedenhaagse kunst en cultuur. Uh, ik ben gevraagd om hier uh, de tentoonstelling van Theo Moody en Wieteke van Dort te openen. Dat ga ik ook zometeen doen. Maar ik wil eerst even over iets anders hebben. Precies een jaar geleden opende deze galerie haar deuren, of zijn het zijn deuren? Dat weet ik eigenlijk nooit. Onze deuren. En daar wilde ik eigenlijk even een beetje bij stilstaan. Want deze galerie is iets unieks. En ik zou graag Elze en Marcel even deze kant op willen hebben. Want ik wil ze dolgraag een prachtige bos ruiters aanbieden. Ik pak ze meteen maar uit. Hartelijk gefeliciteerd met jullie één jaar bestaan. Nou, dan... Ik zet even de bril op, want, uh, want er is nog meer. Er is nog veel meer. Vorige week is op initiatief van een Haagse die specifiek vandaag anoniem wenst te blijven. En Robert jan Ruud, niet aanwezig, maar het doet iedereen zijn goed op 1A. ...een nieuwe, prestigieuze Haagse cultuurprijs in het leven geroepen... ...waarvoor ik tevens Marnix Rup ook dank. En die prijs is de Haagse reiger. Of zoals wij dat horen te zeggen, de Haagse regel. Een prijs die, zoals het zich nu laat aanzien... ...jaarlijks zal worden uitgereikt aan diegenen... ...die zich hebben ingezet voor de verbetering... ...van de Haagse kunst en cultuur werd wel ongesubsidieerd in zijn breedste vorm. Deze prestigieuze prijs zal bestaan uit een vetledere medaille... ...ook te gebruiken als draaginsigne en een oorkonde ...met daaraan een niet te versmaden geldbedrag van zeggen en schrijven 1 eurocent... Hoe kom je aan dat bedrag? Nou, dat is het bedrag dat Nederland gemiddeld op jaarbasis uitgeeft aan kunst en cultuur. Maar even terug naar die Haagse rijker. Er waren een aantal genomineerden voor deze prijs. En gelukkig ga ik daar niet over, daar hebben wij een jury voor die dat bepaalt. En ik heb hier het...